...na anderhalve week bezetting door studenten die eisen dat de Universiteit van Amsterdam minder bezuinigd en democratischer wordt. De 46 bezetters die gisteren zijn opgepakt worden voorlopig niet vervolgd. Strijders van Islamitische Staat hebben maandag in Noordoost-Syrië mogelijk veel meer christenen ontvoerd dan eerder werd gedacht. Gisteren melden twee monitorgroepen dat er tussen de 70 en 90 Assyrische christenen waren ontvoerd. Maar Syrische bronnen hebben tegen de BBC gezegd dat het er meer dan 200 zijn. Er zijn vooral vrouwen, kinderen en bejaarden meegenomen. In Afghanistan zijn tientallen doden gevallen door lawines. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er ruim 100 mensen zijn omgekomen in de sneeuw. Vooral ten noorden van de hoofdstad Kabul heeft het de afgelopen dagen hard gesneeuwd. Ook veel huizen in de regio zijn door het natuurgeweld verwoest. Wegen zijn geblokkeerd, waardoor dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. De Europese Unie heeft een plan gelanceerd... voor het samenvoegen van de bestaande energiemarkten in de 28 lidstaten. De oprichting van een zogenoemde Energieunie... kan volgens Brussel leiden tot een besparing van 40 miljard euro per jaar. Zowel bedrijven als burgers zouden op termijn veel minder geld aan gas en elektra kwijt zijn... De EU importeert nu nog 40% van zijn gas uit Rusland. Het weer vanavond en vannacht wordt droger en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen overdag af en toe regen en dan ongeveer 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat is mooi. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Is er een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Kerkdrieuw en Waardenburg staat 5 kilometer file. En is de linkerrij zo dicht. Diezelfde A2, maar dan Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en, Knoop en Delft 5 kilometer. A12 naar Den Haag. Tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct 7. En de A13 naar Den Haag bij Delft 5. Richting Rotterdam op de A13. staat er 7 kilometer tussen het Knopen Prins Klausplein en Berkel. En rode reis. Na 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen op en Strecht 5 en ook 7 kilometer op de A20 richting Gouda, tussen knoppen de Brechtse Plein en Noordrecht. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Rijze lek!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 color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I want to touch Never knew that it could mean so much So much You're the fear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 I mean, no I better. it. Me, uh. I tell her nothing, be bet it. Any time when we get it, it's gonna be all right. I'm taking it for Me hoping that the night don't stop Rock that body, cover, don't stop fighting I bet it, he uh, ain't tellin' nothin' it. uh, time when we get it uh, It's gonna be alright uh, it for Ik samen met Shanna Samen met Samen met Shanna En daarvoor Eric Titelsong van Fifty Shades of Grey. Love me like you do. Ja, ik heb hier uh, vorige week een heel stoer zitten vertellen: dat ik dit weekend naar uh, 50 Tinten Grijs zou gaan. Met een vriend van mij. Oh ja. Maar. Gaat uh, niet doorgegaan. En die kon niet. Tenminste, ja, volgens mij had hij iets afgesproken met zijn vriendin. En ja. Als je, als je echte seks kan, kijken, in, kan krijgen in plaats van ernaar kijken, dan kies je voor die optie. Dat is altijd. Dus, uh, ja. Dat ja. snap ik op zich wel eerst. dat snap ik ook wel. Dus uh, toen heb ik maar gewoon. Uh, afgetrokken. Een uh, andere variant van 500 in de grijze te kijken. Hoor je hier natuurlijk bij ZFM Stijn Duursma. Mooi. Oh, yeah. Goedenavond. Hé, hey, hoe was jouw week? Uh, nou, ik heb veel gewerkt. Dus ik heb uh, geld verdiend eigenlijk. Heb je, heb je weer uh, stoeltjes mogen schrobben? Bij, uh, ja, ik heb zoveel stoeltjes moeten schrobben. In de bioscoop? Ja, dat is dan niet normaal. Nee, was het echt zo'n werkweek en verder niks? Of? Uh, ja, tot nu toe wel eigenlijk. Ik heb een weekend gewerkt. Ik heb dinsdag gewerkt. Een beetje rustig gaan gedaan. Ik kon ook niet ik... echt veel. Want mijn uh, stufie kwam pas dinsdag. Dus. Oh, dus je moest <laughs> even op je geld letten? Ik moest even rustig gaan inderdaad. Maar als het goed uh, gaat dit weekend wel weer gezellig worden. Ja, Jij woont uh, jij natuurlijk uit huis. Ja. Nou, ik dacht, jij hebt financiële zorgen waar ik nog geen... Last van heb. Dus als ik bedenk ik wil naar de bioscoop, kan ik naar de bioscoop. Ja. Daar heb ik de financiële, liquide, Ja, mij de, de laatste week had het uh, even, even rustig ademhalen. had het even goed kijken wat ik uh, boodschap doe en zo. Ben jij een impulsieve of ben jij een uh, bedachte koper? Heel, heel, heel, heel impulsief. Wat is het uh, laatste impulsieve wat je gekocht hebt? Een Sineville Pas. <laughs> en wat is een Sineville Pas? Uh, daarmee kun je naar 30 uh, bioscopen kopen in uh, Nederland. Allemaal kleinere wat, maar wel allemaal heel leuk films draaien. Het is een soort Pathé Unlimited, maar dan uh, voor kleinere bioscopen. En ja, voor maar, ja, maar ik heb wel goed onderzoek gedaan. Hoor. je kan net zoveel filmen spreken. Ja, ja, ja. ja. En we zijn niet gesponsord door cinefil. Nee, trouwens. het klinkt nu net alsof we inderdaad een <laughs> deeltje hebben met Sinefilm. Nee, was het maar zo. <laughs> maar, dat eigenlijk moeten we gaan kijken of er van die slechte sponsordeeltjes eruit Al Gewoon voor de grap inderdaad. Ja, gaan kijken wie, wie zich aan ons zou willen verbinden. Dus dat we gewoon echt op het meest random momenten gewoon hun producten gaan. Uh... Zo naar product placement. Ja, okay. Ik zie dat tegenwoordig moet je dat aangeven. Oké, okay, oké, okay, ik heb een leuke actie. Wij ja? gaan in deze show, ik of jij, ja? gaan we echt op een ontzettend random moment gaan we een product placement doen. Ja? Alleen we proberen het wel zo goed mogelijk te stoppen. En dan moeten de luisteraars. En als de, de luisteraar erachter komt... Dan vindt hij dat Oh dat, dat vind ik wel leuk. Oh, maar dan moet je dat product ook weer Ja kopen. het moet ook geen uh, televisie zijn ofzo. Maar zie, uh, zie een Swiffer uh, ofzo. <laughs> ja, dat is dus even een voorbeeld. Gast, je moet bezuinigen. Je kan niks doen. Maar je gaat wel een Swiffer kopen voor onze luisteraar. Ja dus als je erachter komt. Dan moet je het even op de Facebook zetten. En dan, uh, het, ik, en dan win jij het. Maar wat vind, het is. Dat is een verrassing. Ik vind het wel mooi. dat. Um... Nou goed. Ik vind het wel <laughs> grappig. Maar het is ook, dit is waarom professionele radioprogramma's redactieoverleg doen. Want dan wordt zo'n idee... Ja, dat doen wij niet dat je, aan. Dat dus heb net even bedacht. Tegenwoordig moet je in uh, tv-programma's het aangeven als je product placement doet. Ja, zo'n peetje voor. Ja, zo'n nee, ja. zo p'tje. Ja, nou, misschien uh, ga ik ook nog wel een hint geven wat er gaat komen. Maar moet ik er even over nadenken? Ah, ik vind het wel een leuk spelletje. Ja, vind ik ook Maar dan, zetten we er gewoon, dan mag gewoon degene die dat door heeft mag, mag een plaatje aanvragen. Oké, okay, Dan doen het. we het lekker ja, simpel. Het zo, ja, we het zo. Nou jongens, zo gaat dus een redactieoverleg. Dus, uh, De ene je... keer doen we dit met Koffie zonder microfoons en andere keer zonder koffie met microfoons. Ja. Helemaal. En, uh, ja. Mag ik nog wat zeggen? Kan het nog? Ja, natuurlijk. Nou, als je het goede antwoord weet, dan mail je naar stevensteincfm.gmail.com. Ja, of Facebook. En dan moet je even direct je plaatje erbij zetten. Ja, welke plaatje wil horen. Ja. Als je ons dus product placement hoort doen. en nou, We hebben drie uur, we moeten dit wel goed gaan verstoppen. Ja, nou, we Want kunnen ook wel dan dan één of twee doen. Hoezo één of twee... Nou, gewoon. Dan uh, gaan we gewoon uh, ja, één of twee doen. Als, als we er gewoon allebei eentje doen. Oké, okay, deal. Ja, yes, okay, is goed. Maar moet ook niet met elkaar afspreken. Nee, nee, nee okay. gewoon helemaal nee, sneekjes zo van elkaar. Okay. Ja, is goed. Nou, jongens, welkom bij Stefan en Steen. We gaan het zo meteen eens hebben over snelheidsduivel. In Maries de Jonge Hond gaat het over liften en seks. En hier is MKTO. Classic. Ooh, girl, you Like a avenue diamond. And they don't make you like they used to. You're never going out. Gentlemen bring it, glamour back, keep it real 60 <laughs> CFM Classic. Reactie van mijn oma, onze trouwste luisteraar. Oh jeetje. Die uh, laat weten wat leuk dat de knabbel en babbel van deze wereld weer op de radio zijn. Nou, vind ik een compliment. Ja, moet het als compliment aanschouwen? Zeker weten. Nou, oké. Okay. Dankjewel, oma. van. De Stefan. knabbel en babbel van de radio. Wie is de knabbel? Wie is de babbel dan? Ja, ik lul wel veel. Dus dan ben ik de knabbel. En, en jij zit steeds te dus dan Ja, tuurlijk. boven ja. nee, is het lood. Noem je me nou dik? Want dat ben ik niet. Ja, maar te dat, is jou, dat is jouw interpretatie. <laughs> Mag je helemaal zelf doen. En um, ze laat ook nog weten. Oh. maak jullie geen zorgen dat nu met de vakantie jullie minder luisteraars hebben? Nou, ja. ah, ik vind woensdag is echt zo. Oh, meestal gaan de mensen drie, vier dagen. En dan gaan ze zaterdag, zondag. Dus mensen komen nu terug, die komen Zandvoort inrijden. En die, en die hebben gewoon, hebben gewoon zin, ons. Ja. Die zijn meteen weer vertrouwd. Oh, oma van Stefan, daar hebben we al lang over nagedacht. Daar hebben we al Elke lang dag over nagedacht. Al het hele jaar hebben wij gedacht. Dit, dit wordt het moment dat, dat wij perfecte. echt populair gaan worden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Woensdagavond, prima. Dankjewel voor je reactie, oma. Uh -huh. En dan nog even dit: Attentie, attentie voor de CFM Technische Dienst. Ja, ik zet uh, hier altijd de airconditioning aan. Ik ben zo gast, omdat ik het altijd heel warm heb. En ik heb hem net aangezet. En um, ik voelde al niks. Dus ik zat te kijken wat is er aan de hand. Maar er, er branden drie lichtjes. En de, de filter knippert rood. En er zijn er nog twee lampjes die aan het knipperen zijn. En ik voel geen koelte. Dus ik denk dat er ergens iets stuk is. Dus lieve technische dienst. Of iemand die gewoon goed is met huishoudelijke apparatuur. Ik kan wel even kijken. jij ja, ga je even kijken. Sloop je hem niet, ik vertwijfel geen centreden. Ik ben gewoon heel handig, soms. Oké, okay. nou eigenlijk niet. Hey, ben heel handig. Ik dus ben heel handig. Bij deze de mededeling wil iemand van de technische dienst even komen, Alsjeblieft. Alvast bedankt. Hey, um, heb jij wel eens dat je iets, iets een titel leest en dat, dat je dan een heel andere gedachte hebt dan waar het artikel over gaat? Jawel. Dat ga ik zo meteen uitleggen waarom ik had had met Marie's de jonge hond deze week. Ook Paramore komt eraan, Mystery Business. En wat een fijne plaat is dit, Years and Years bij CFM King. I'm daarvoor years and years king. Ik uh, heb afgelopen week, dat is dan zo'n vakantiedingetje, dan weet je niet meer wat je moet doen. En dan op een gegeven moment, dan, uh, dan ga je maar weer oude dingen uit de sloot halen. Dus ik heb Guitar Hero, heb ik weer eens opgestart. We gaan het programma even pauzeren want um, er is iemand van thuisbezorgd.nl want uh, Stijn heeft eten besteld. Het is wel even hilarisch om te horen. Moet <laughs> je niet nog even betalen, gast? Nee, ik heb nog betaald. Oh, je hebt via Ideal betaald? Ja, dat is echt leuk dat hij al thuisje die vent die denkt ook van, waar ben ik nou weer terecht gekomen? Ja, dat snap ik best. Ja, de radio studio, dat had hij niet verwacht. In ieder geval, toen heb ik Guitar Hero gespeeld. Toen heb ik deze weer gedroomd. Dat was leuk man, permorm Sorry dat Best. Geef niet. Nee, er komt een nieuwe Guitar Hero. en er komt een nieuwe rockband Nee Nee, Ubisoft gaat op de E3, gaat er een nieuwe Guitar Hero komen. Voor de next generation. Ja, maar ik heb dan weer geen next gen. Oh, een wel bij mij game. Ga jij Guitar Hero kopen? Als het een vette... Dingen is daar ga we het zeker kopen. Kijk dan wat een bult ik heb gekregen. Wat heb je besteld? Ja, een burger en hoe heet dat? Van die uiering en friet. Godverdomme. Je gaat echt zo'n boerse avondeten. Hoezo? Jij hebt toch net ook gewoon patat gehad? Ja, maar ik heb de oké goed en een kipstick. Oh, dit is wel de hardste disc van de radio van deze week. Kijk dan, jongen, wat is het? Gigantische burger. terwijl Stijn zich bekommerd met eten, bekommer ik me even over het radioprogramma. Hond, hond, hond, hond. Maurice de jongen. Hond, hond, hond, hond, hond. hond. Maurice de jongen. Hond, hond, hond, hond. Ja, ik zei dus net, ik uh, interpreteerde het artikel een beetje verkeerd. De titel was namelijk: um, um, uh, Verkoop XL-condooms in de lift. Dus ik dacht, dit gaat erover dat ze XL-condooms verkopen in de lift. En dat er, Dit is echt serieus wat ik dacht. Dus ik heb de vraag van deze week afgestemd oh. op die gedachte. Maar het artikel gaat dus over dat, het, dat de verkoop van XL condooms oh, omhoog gaat. Dus in de lift. Oh my God. Maar desondanks het artikel. De verkoop van extra large condooms is de laatste vijf jaar met maar liefst 85% toegenomen. Dat is de piklengte trouwens. Bij het onderzoek, opvallend detail uit het onderzoek... de gemiddelde penislengte is dus niet toegenomen. Het ego van mannen dus vermoedelijk wel. Oh, als je, als je geurradio had, ja. Ja, dan was je nu uh, tering. De Nederlandse webshop condoomfabriek.nl... constateerde de stijging in de verkoop van XL condooms. Maar uit onderzoek waarbij 11.340 klanten... werden ondervraagd over hun penislengte... bleek dat de gemiddelde lengte van de penis... de afgelopen jaar niet groter is geworden. Je stond namelijk stijf overeind. Jezus. <lacht> Tussen de 12 en de 17 centimeter. Heb jij wel eens uh, x-cel condooms gekocht? Ik heb wel eens x-cel condooms ja, gekocht. Ja, hè? Ja. Waarom? Omdat ik uh, wilde kijken of dat uh, beter ging dan met uh, niet x-cel condooms. Nou, ging het beter? Ja. Ah, <laughs> je lul. Je lult. ik Vraag van deze week die erbij hoort. Antwoorden kan uh, via um, mail. steffensteincfm Maar je kan ook twitteren at um, Ik doe het graag op bijzondere plekjes. Dus dan was dan dat de xl ook in de lift werden verkocht. Wat ik dacht. Dus toen dacht ik bijzondere plekjes, mooi beruggetje, ging niet op. Maar desondanks gaan we nog de vraag stellen. Ik doe het graag op bijzondere plekjes. Optie A, ja, van het strand tot in een wc-hokje. Dat betrapt worden is voor mij een ingecalculeerd gokje. Uh, optie B, ik heb wel eens gedaan, maar ik word er wel zenuwachtig. Ik luister zeer aandachtig. Optie C, nee, dat is niet mijn ding. Ik lig liever in bed met een lekker ding. Of optie D, ik doe het niet op bijzondere plekjes, maar ik raak wel bijzondere plekjes. Laat maar weten. cfm at gmail.com of twitteren at Wil je de vraag teruglezen? Kan dat op onze Facebook pagina en dat is. Steffen Stijn, CFM. Juist, exact. Jij gaat lekker eten, hè? Oh, ja. Oh. Van... <laughs> Ik heb een mooie eetbaat erbij. Leeuw, wat is een eetbaat? We hebben dingen gedaan You don't know where you're coming or going. But you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Wow, look at me when I'm talking to you. You're looking at me, but I'm looking through you.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 They can't understand the man I am, They so I'll stay here, talking up. to each other again. Wow. Looking at me now, I can see my past, damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that's smoking mirrors, I even look good in the broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I See the change. I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. Through my rise and fall. Uh. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they other again. Yo, what's up? Looks like I did take Gebaseerd op sneeuw, weet je? Dat vond ik als kind een mooi sprookje. Nee, ja, echt. Mirror on the wall. Je bent CFM... Je We hebt wel een mening over voetbal, toch? Mm -hmm. Heb je ook een mening over voetbalsupporters. Ja, wel over kutsupporters. Wil ik zo meteen graag even iets over horen. Eerst voor het weerbericht. <lacht> Meteokonschuld, Stijn Duursma. Vanavond en vannacht een enkele <lacht> opklaring. Maar voor de rest, hou je bek. Maar de <laughs> <Je> rest bewolking. <laughs> je moest nog even een hap doorslikken. Ja jongen, dat ja, ging wel ja. veel te snel. Oké, okay, opnieuw. Vanavond en vannacht... Oh, wa, wa, nee, ho, wil je hem helemaal opnieuw? Nee, nee, nee. Gaat goed zo. Het weerbericht, Meteoconsult, Stijn, Diersma. Ja, dankjewel. Vanavond en vannacht een enkele opklaring, maar voor de rest bewolking. Daar heb je, je nog niet gehoord Moet ik hem nou doen of niet? Ja, ga je gang, ga je gang. Uh, bewolking, nevel, in plaatselijk op tijdelijke mist. Het wordt 0 tot 3 graden. Morgen bewolkt maar misschien in het oosten is eerst een waterig zonnetje. Wat de fuck is een waterig zonnetje? Ja, het is een beetje een slap zonnetje denk ik. Hoe kan een zon nou waterig zijn? Een domme <laughs> Zo, dit is inderdaad, ja, dit, is, geen dit zijn daar. gewoon mensen van Meteoconsult. Die ja. hebben er gewoon helemaal geen verstand van. Zoals dat wij kunnen nog beter. Maar ja, een waterig zonnetje dus. Vooral de middag en de avondperiode met regen. Het wordt rond de 8 graden. Vrijdag vrij veel zonneschijn droog. En ook dan middagtemperatuur rond de 8 graden. Dan gaan we eens even kijken of ze bij de VID wel verstand hebben van auto's. <laughs> Hier, hier zeggen ze dat auto's op waterstof rijden. Nou, dat is ook een beetje stof. <lacht> um, 18 meldingen. We beperken ons tot uh, vertragingen langer dan 5 minuten. En um, op de A-wegen. We beginnen op de A-2 Luik, Maastricht-Zuid. Tussen IJsden en Randwijk. Daar 4 kilometer stilstandsverkeer komt door bergingswerkzaamheden. En de wegafsluiting daardoor tussen Gronsveld en Randwijk. Um, de A-2 Sertogenbosch-Utrecht. Ter hoogte van knopend Hindham is een omleiding ingesteld. Komt door een eerder ongeval. En daardoor tussen knopend Empel en Waardenburg. 7 kilometer stilstandsverkeer. Er ben je nog lang niet thuis. Gaat 22 minuten duren. De A-2 utrecht Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Um, is ongeveer 14 minuten. En daarop op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Leende en Marheze um, nog onbekende extra reistijd. Um, de A13 Rotterdam rijswijk tussen Berkel en Rode -Rijs en Delft daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat is ook een groeiende vertraging. Let daar dus op. De A15 Ridderkerk-Gorekum ter hoogte van Alblasserdam. Is een afgesloten afrit. Komt door een ongeval. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Knoop en Prinsville en Breda Noord bij hectometerpaal 59.5. Is net een ongeval gemeld nog een onbekende extra Prijstijd. De laatste op de 28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort Vashorst en Knoop het Rechtsaf, daar twee kilometer langzaam rijdend verkeer. Duurt ongeveer zeven minuten. Voor vertragingen op de N-wegen en de kortere vertragingen kan je vid.nl checken. Staat er één flitser die is gemeld op de A2 Utrecht Den Bos ter hoogte van Culemborg? Daarbij 80,2. Heb je er nou een te melden die hier niet op staat? Kans is vrij groot met maar één flitser. Kan dat via flitsers.nl en heb je een iPhone en Android? Of misschien ben je er nog wel zo eentje met een Blackberry? Dan kun je ook surfen naar ...en krijg je de mobiele interface. Stef en Stijn. Met de hits van ZSM. Like like like Rihanna.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 You. Seeing stars doesn't mean you're en Magic. Vorige week natuurlijk best wat gebeurd um, tijdens de wedstrijd AS, Rome, fi, eh, AS Roma, Feyenoord in Rome. Feyenoord hooligans die hebben daar de stad een beetje vernield achtergelaten na een 1-1 gelijkspel. En um, deze week is de return. Morgenavond hier in uh, Rotterdam in de Kuip. Hier um, in Rotterdam? Ja, hier in Rotterdam oh, in de Kuip. Is... Gewoon in Nederland, ja, weet okay, je wel. Ja. ja, weet je, anders dan, dan onderbreek je dit stukje gewoon helemaal. Ja, ja doe ik ook. Uh, de politie die verwacht dat er um, best een hoop uh, supporters deze kant opkomen. Zo'n 1700, waarvan ongeveer 400 van de harde kern. En die zouden misschien wel wraak willen nemen... op wat er vorige week in Rome is wat gebeurd. Wat ik ook wel snap. Ja, nou goed, als, als er een stukje Rotterdammers naar jouw stad toe komt... En die komen even jouw hele zootje verbouwen Ja, nou, ik vind dat gewoon associatief. Dat is niet alleen fijner, maar dat doen heel veel support Maar. Nou, het is ook op een gegeven moment werd dat natuurlijk ook andersom dat als jij een Feyenoord shirt uh, dat je werd uh, werd neergestoken daar. Ja, maar ik... maar ik vind het gewoon dat is sowieso met veel support. Vooral bij voetbal zo. Dan komen ze ergens. Dan ben je de gast in een stadion. Ja. In een stad. In een land. Ja. En dan gaan ze alles een beetje lopen slopen. Dat is toch gewoon brutaal en onrespectvol. Maar het is ook echt iets heel... Kijk, dat je, dat je supporter bent van een club. Dat snap ik. En dat je dan onderling een beetje rivalen van elkaar ja, bent. En tuurlijk, dat hoort tuurlijk. Maar, ook maar doe dat dan niet in het centrum. Ga je ergens een nee, ontveldje buiten ook, de stad ga, met elkaar. Ga lopen. ook niet... Waarom zou je elkaar aanvallen? Nou, dat je moeten je... die mensen zelf weten. Ja, maar waarom maar, zou je gaat... je mes steken tegen iemand die voor een andere club is dan jij? Ja, maar goed. Waarom zou je mes steken tegen iemand met een andere huidskleur? Dat ja. gebeurt ook. Ja. Of waarom zou je mes steken met iemand die om jongens valt... in plaats van op meisje? Ja, maar sowieso... Zo kun je heel veel afgaan. Het, het, het, wat ik me heel erg afvraag... ik snap best een hoop dingen, hoor. De, de, maar ik heb er nooit bij gekund... waarom je iemand, omdat hij voor een andere club is... of een andere seksualiteit, ja, ja. of whatever... Ja, nou ja. dat je denkt, ik, ik, het maar is niet dus iemand na... waar je ruzie mee nee, hebt. Nee, maar dan of kun, je zo. kun je dus nagen hoe een wereld is. Ja. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ik bedoel, als ik eigenlijk tegen Feyenoord... dan steek ze elkaar de ogen uit. Dan staan ja. ze dan is met z'n allen tegen. Dat was Hetzelfde verhaal als dat we toen um, voor het WK. Dat uh, wij toen in de finale stonden in 2010. Dat um, er allemaal Turkse supporters bij ons op de, op de tribune zaten. En toen was het eenmaal Nederland-Turkije. En toen waren ze ineens voor Turkije. Ja, dat is toch. Heel... Maar als je al gaat kijken hoe snel mensen switchen tussen, tussen clubs ja, in zo'n geval. Ja, Waarom zou je dan elkaar de ogen uitsteken. als je dan op dat moment dat kan bent. terwijl dan je misschien een iets, op een ander moment samen op één tribune iets zit? Het is niet goed met je. <laughs> ja, ja, dat toch. Is... Nee, maar dat stel je ja. werkt met iemand. en dan ja. hartstikke leuk. En dan. Uh, zodra je thuis bent en je ijksshirt aan doet, dan haat je diegene wat die Feyenoord is. Ja, dat maar is dat bizar. Is, het is sowieso, nou goed, het is ook, uh, de politie in Amsterdam is trouwens <lacht> ook. Uh, omdat er zouden dus een heleboel Rome supporters ook naar Amsterdam willen komen. Wat ik dan ja, maar ze van, gaan dus nu gewoon vanuit, ze gaan direct vanaf Amsterdam speciale treinen Feyenoord. Ja. Ze hebben een wijk waar ze mogen komen. Ze hebben extra politie, extra pullenbakken, extra pisbakken. Stadions gaan eerder open en heel veel politie op de been. Ja. Dus het, ze gaan het wel goed aanpakken. Ja, maar dat niet, moet, uh, dat moet, goed moet goed. ook haast wel. Ja, maar er zijn ook heel je... veel kroegs en restaurants die gewoon de deuren sluiten. Omdat ze het gewoon te gevaarlijk vinden. Nou, ik snap dat wel. Ja, snap ook wel. En ik denk ook dat je daar geen zin Tuurlijk, het is even goed voor je omzet. Maar ik weet niet of je daar ook zin in hebt. Nee, dat lijkt. Me niet. Dan moet je toch ook gewoon. Uh, maar wat ik dus verwarrend beetje... vind, is dat er dus een movement van AS-Roma supporters is. Die heeft geroepen: we gaan naar Amsterdam. Waarom? Ten eerste zie je daar de wedstrijd niet. Ja, ja, weet je waarom dat is? Omdat Ajax, uh, volgens mij moet Jong Ajax tegen Jong Aas Roma. Een soort Champions League voor jonge mensen. Ja. Dus dan gaan we ze eerst even bij Jong Ajax gaan relschoppen. En dan zouden ze met de trein naar Feyenoord en daar gaan ro rollen. Ja. Ja. Dus maar wij moeten morgenavond even uitkijken als we uitgaan in Amsterdam. Oh, kom maar op. <laughs> Ook gaan we zo doen, ja. Nou, ik ben echt niet bang, hoor. Dat, ze luisteren toch niet, naar Aas Roma supporters. Maar ik, ja, nou ja, goed, ik hoop dat het morgen gewoon allemaal goed gaat. En, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of de politie daar vat op gaat krijgen. Ja. Aan de andere kant, Rotterdam heeft natuurlijk wel ervaring met de stad weer opnieuw opbouwen. <laughs> too soon, man. Ja, it it echt too soon. Ja, het is echt. Het is pas oh, 15 jaar geleden. Het is ik maar, kom, maar goed even. dat we in zandpoort zitten. Ja. Niet in uh, Rotterdam, man. <laughs> het is maar goed dat we niet uh, Rotterdam FM. <laughs> nou, dat zou het zijn. <laughs> ja. Die hebben een soort badkijp als studio. <laughs> goed. Heerwel. Nou, een liedje dat hier perfect bij pas, hoor je op CFM. Kensington is hier en war... <laughs> Surprise! Ja, ik neem een slok koffie, maar ik heb, ik heb er geen nieuwe pet in gedaan en dan nou smaakt het heel smerig. Circle. Sorry. Kensington hoor je hier. En war. Dat wordt het mooi. Nee. Maar is het niet zo dat juist dat, dat we zo extreme hooligans hebben en zo, omdat we geen oorlog meer voeren? Dat we die agressiviteit kwijt moeten ja. ofzo. Dat, dat zou nog best wel uh, kunnen. Ja, ja volgende week hier een psycholo ja, psycholoog je hebt wel in huis. Ja, natuurlijk, maar dan, dat hoeft niet ten koste te gaan van monumentale kunstwerken. of nee, andere mensen zijn leefomgeving. Maar oorlog is ook niet goed. Nee, maar dat het, staat het ik gaat wel. er meer om: is het niet juist dat we die natuurlijke testosteron-driften niet meer kwijt kunnen? Ja, maar doe het dan op een overspelige vrouw of zo. Goed. En niet op een kunstwerk uh, nou, dat net gerestaureerd is. Kenzing, zinkt ook. Nee, wel. ik kan er echt heel kwaad over. Ja, en dat, nee. ik, ik vind Rome een prachtige stad. Ik ben al een paar keer geweest. Ik ben overal. Geweest. Mooi station ook. Oh ja, ik vind nou Heb die... je die, um, hoe weet het, Maarten van Rossum heeft nu zo'n serie. Daar zijn er van nee, Rossums met Daar ook... kijk je uit principe niet Dat naar. is echt fantastisch. En die waren in Rotterdam. Het is een leuk, leuk in Rotterdam afdaging. is in Rome? In Rotterdam? Oh. Echt een tof. Nee, maar ik had het niet over Rotterdam. Ik had het over Rome. Oh, je had het over Rome. En, maar ik ben nog nooit in Rotterdam geweest. Rome vind ik een hele mooie stad. Oh. En daarom was ik dus ook zo kwaad dat ze dat gedaan hebben zo'n gast die dan zo'n foto maakt bij de Toren van Pisa met zijn handen zo. Toren van Pisa in Rome. Tegenhoud. Ja, klopt. Klopt. Wat, oh, jezus. Sorry. Goed hoor. Nou, uh, start de muziek met me erin, want anders was het Kensington een beetje... Kensington hoorde je met War. Je. Nou, um, Make Love Not War, daar gaat toevallig de vragen van deze week over. is de jonge is de hond, hond, hond, hond, hond, hond. hond, hond, hond, hond, hond. Die, hobbedie, hobby die. hond. Tijd voor de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Nou, make love, not war. Maar waar dan? Want ja, je kan uh, natuurlijk ook gewoon in Rome ergens bij een mooi kunstwerk gaan lopen trikken. En, en dat was de vraag van deze week. Dan ook, ik doe het graag op bijzondere plekjes. Graag de uitslag. Terechtgekomen op de vierde plek. Ik doe het niet op bijzondere plekjes, maar ik raak wel bijzondere plekjes. Terechtgekomen op de derde plek. Ik heb dat wel eens gedaan, maar ik word toch zenuwachtig. Ik luister zeer aandachtig. Terechtgekomen op de tweede plek, nee, dat is niet mijn ding. Ik lig liever in bed met een lekker ding. En terechtgekomen op de eerste plek, de is de plek waar je op terecht wil komen, de plek der plekken. De plek die nog lekker is dan een plekje dat aangeraakt wordt tijdens de seks! Kut. Ja, vanaf het strand tot in een wc hoekje dat betrapt worden is voor mij een ingecalculeerd gokje. Oké, heb ik een vraag voor jou? Ja. Wat is de spannendste plek waar jij ooit zicht op dat, uh, ja, ik, heb niet, ik ben niet echt nog van de plekjes. Dat heb ik nog niet. Maar jij bent uh, meer uh, B. Nee, jij bent meer C. Nee, dat is niet mijn ding. Ik lieg, lieg ja, maar ik de... vind het, ik vind het dus, het lijkt me. Het ja, is er wel, nog nooit van gekomen. Het, het lijkt me dus wel heel. Nou, het is wel eens gekomen, maar dat is een ander verhaal. Ja. Het lijkt me wel heel leuk. Maar het, ik heb het nog nooit, nooit, op een bijzonder plekje gedaan. Maar hm. ik zou wel, ik, zou, ik ben wel zo'n gast die dan zo. Ik, ik zat in die voorste kijken afgelopen week wat echt een fantastische aflevering. Ja, het is leuk, het is leuk, het is leuk, Heerlijk. En uh, op een gegeven moment werd David die werd gepijpt in, in het bos door Els. Oh ja. En dat, dat lijkt me wel spannend. Ja, dat is ook wel spannend. Mijn oma luistert, jongens. <laughs> nou ja, oh nee, nee, nee. Ik wou een fout grap maken. ga ik niet doen. Nee? Nee, nee, nee. nee. Ik en Besef jij? Zeg hem even. Ik, ja. Ja even nadenken. Ja, ik heb dat al eens gedaan. Waar? Maar ik vond het toen heel spannend. Dat vond ik wel. Dus dat, dat maar wa, kwam waar, was, niet de, waar was dat dan? Dat kwam de seks zelf niet ten goede Ja? Terwijl uh, zeg, maar juist als je, heel, als je het heel spannend vindt, dat misschien ook allemaal beter Ja, nee, maar het was dus iets te <laughs> spannend. Ja, het was ergens in een ja, bossen duin achter idee was het. Ja, maar was maar het was heel oncomfortabel Mijn knieën waren kapot. En je had allemaal boomschassen overal zitten waar je ja, niet wist dat, uh, Nee, ja, nee ja, ik was helemaal niet ja. dat daar boomschassen kon zitten. Hey, maar M is sowieso toch alleen maar bossen? Dus ja, ja, maar het dan dit dan was dus. niet in M hoor. Maar... Oh, het was van hier. Nee, ook niet. In de Trump. Nee, nee, nee. Er ligt gewoon nee, ergens maar... Stijn Spul ligt op het tram. Hé, hey, en, en dan heb ik nog één vraag waar Ellie over zingt: was het one of was het two times? Ja, Jorden en Lee hier bij CFM Two Times. Stef en Stijn, dat zijn wij, hallo. Hallo. Hallo, we meteen hebben we nog maar een fijne hits voor je. Joss Stone komt er aan, ja, lekker, lekker. 4 5 Seconds voor Rihanna. Ah, dat vind ik zo'n mooi nummer. En, en kan je West? Ah, yes! En natuurlijk... hè. Nou? Nee, dat vraag ik aan jou. Uh, de man Nee, ik bedoel oh. Paul McCartney. Uh, ja, die ook. Of die niet, Paul McCartney. Wie is Paul McCartney eigenlijk? kaart niet. Hij past het wel. <middels> nee, wacht, je mag het opnieuw proberen. Het is heel moeilijk zo'n introotje pakken, dat weet ik. Ik ben daar twee jaar geleden. Ik wou dus zeggen, is dat niet... Uh, ik, oh nee, ik wou dus zeggen dat ik het lief vind van Kanye West... dat hij die Paul McCartney in ja, een geeft. Ja. <laughs> maar werkt het wel of werkt het Paul McCartney? Ah, nou, hou maar op. Okay. Maar oh, ik, nu is het weer te kort. Ik paal niet dus op. Drie.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 Het eerste liedje wat ik ooit op de drums heb leren spelen, de Rattle Chili Peppers. Ja, drum, hè? Video. Ik heb tien jaar op gezeten. Oh, ja, ja, ja, zo, dat ja de, Fijn dat je dat onthouden hebt. <laughs> Denk heel lief. Ja. Hé, hey, um, zometeen hebben we hier voor jou de mannen-mega-hit. De hits uit het noorden die je ja. eigenlijk niet kan missen. Joe Stone komt er aan voor 5 seconds. En heel veel trajectcontroles dan uit. Dat gaan wij even controleren. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. moet bij het RWS Journaal. Bij het Openbaar Ministerie zijn vorig jaar... bijna 30% meer sterfgevallen door medische fouten gemeld. In het jaarverslag van het OM over 2014 staan 223 meldingen. En jaren eerder waren dat er nog 173... Volgens justitie wordt de behandelende arts in de meeste gevallen niet vervolgd, omdat er geen sprake is van strafbare fouten. Het aantal meldingen van medische fouten stijgt al jaren. Het OM kan die stijging niet verklaren. Mogelijk komt het door een aantal bekende rechtszaken over medische missers, zoals die tegen ex-neurolog Janssen stuur. Ongeveer duizend mensen protesteren in Amsterdam.